9 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. 2,6 miljard euro winst voor de Rabobank. En de belastingdruk op één verdieners loopt op. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Eénverdieners zijn de afgelopen tien jaar steeds meer belasting gaan betalen... en tweeverdieners juist minder, concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. Dat komt door het overheidsbeleid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Eénverdieners betalen nu meer belasting dan tweeverdieners die gezamenlijk hetzelfde inkomen hebben. Volgens het CPB loopt de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst ook nog verder op. Er zijn wel manieren om het tijd te keren... maar die gaan volgens de onderzoekers ten koste van de arbeidsparticipatie van vrouwen. De politie heeft in Nieuwegein een mogelijk explosief weggehaald bij een huis. Het ging om een voorwerp in een kartonnen doos. De situatie in de Beatrixstraat is nu veilig, zegt de politie. Na de vondst van het mogelijke explosief werd de straat afgezet. Bewoners moesten zich achter in hun huis schuilhouden houden... en leerlingen van een school werden elders opgevangen. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein al een huis onder vuur genomen. Toen werden er tien kogelhulzen op straat gevonden. Niemand raakte gewond. Volgens omwonenden ging het om hetzelfde huis.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 De Franse politie hoopt vandaag meer te weten te komen... over de doodsoorzaak van een negenjarig meisje. Zij verdween een half jaar geleden op een trouwfeest... en gisteren werden botten van haar gevonden in een besneeuwd ravijn. Als het weer het toelaat, zoekt de politie vandaag verder... naar haar stoffelijk overschot en naar aanwijzingen voor haar doodsoorzaak. Een 34-jarige oud-militair zit vast in de zaak. Hij zegt dat hij de 9-jarige per ongeluk heeft gedood. Meer wil hij niet zeggen. Zijn gedeeltelijke bekentenis is wel een doorbraak... want eerder ontkende hij elke betrokkenheid.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 Het weer, het is bewolkt en er valt af en toe regen. In de oostelijke helft van het land ook sneeuw. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door... en het wordt 4 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. De files lossen maar langzaam op vanochtend. Nog altijd veel vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij de afrit Lochem, 9 kilometer. Vertraging nog altijd ruim een half uur. Na een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... bij Zaltbommel, 13 kilometer... De rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog ruim drie kwartier. Door een kapotte auto op de A28 van Groningen naar Zwolle... uit Staphorst, zeven kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. je ongeveer dertig minuten. En verderop op de A28 richting Utrecht bij Soesterberg... 19 kilometer bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur.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 Een multivokale bril, 99 euro. Ik ga naar love. Het NOS Radio 1-journaal. U hoorde het net al even. De jaarcijfers van de Rabobank zijn bekend. De grootste bank van Nederland en de boerenbank zag de netto winst met een derde stijgen naar 2,7 miljard euro. André Meijnema van de economieredactie, Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een fraaie winst voor de bank. Neem aan dat dat komt door de goede in de economie. Ja, precies. De economie floreert, dus heeft de bank ook de wind in de zeilen. Het gaat met de economie goed en dus gaat het ook met de klanten van de Rabobank goed. Zegt wie bedraaier? Nou, wat je ziet is dat eigenlijk op alle elementen van de Nederlandse economie het, de lichten nu op groen staan. De consumentenvertrouwen gaat goed, de bestedingen gaan goed, de export gaat goed. En daardoor zijn de Nederlandse bedrijven goed bezig. En dat zie je dan terug in een lagere kosten van kredietverliezen. En dat maakt omdat de winst stijgt. Ja. Die bedrijf is dus de baas van de Rabobank. Minder faillissementen ook. Mensen dus lossen keurig af. Wordt meer geleend, meer kredieten geregeld. Daar valt de bank natuurlijk wel bij. Kredietverliezen zijn trouwens historisch laag. En ook met de hypotheekmarkt gaat het erg lekker, zeg draaien. Ja, ons marktaandeel in hypotheek is gestegen met, uh, met, met 1% naar 22%. Daar zijn we trots op en zijn we ook blij mee. Um, je ziet ook dat, dat um, de, de aflossingen zijn gestegen. Dus het totale volume van hypotheek op onze balans is wel afgenomen. Want klanten hebben iets meer afgelost dan ze gemiddeld genomen doen. Ja, goed nieuws Joe. Um, uh, want fijne cijfers. Maar dan moet je natuurlijk geen boetes krijgen, want uh, de Rabobank heeft die wel gekregen onlangs. Een hele zware toch uit Amerika? Ja, vorige week kreeg de Rabobank een boete van uh, 300 miljoen euro bij een Amerikaanse bankdochter in Californië vlak bij de Mexicaanse grens. Zijn jarenlang uh, honderden miljoenen dollars en drugsgeld wit gewassen, die konden gewoon allemaal door de hele controlesystemen van de bank heen sluipen. Niemand lette daar goed op. Hm. Het gebeurde allemaal en uh, de interne controles dus waren niet op orde. Daar valt de Amerikaanse justitie erg hard over, want dat zijn namelijk anti regels, die moet je naleven. En anders krijg je flinke klappen. En ze kregen zo'n flinke klap, 300 miljoen. En draaien betreurt het allemaal. Nou, dit zijn hele vervelende uh, praktijken uit het verleden van de bank. Dat hebben we nu uh, eindelijk kunnen afronden met de Amerikaanse toezichthouders. We zijn blij dat dat nu ook afgerond is, maar dat hoort echt niet bij deze bank. Uh, we hebben nu de controles uh, strak op orde. En dat is ook bevestigd door de toezichthouder die, uh, die met deze settlement ook... Uh, een zogenaamde consent order heeft gelicht. Dat wil zeggen dat ze uh, uh, onze controles strak en goed vinden... en daarmee stappen we in een nieuwe uh, fase waarbij de bank op orde is... en we ook deze bank, die een van de grootste financiers is van, van boeren in uh, Californië een trots onderdeel is van, van de Rabobank. Ja, nou het kost dus wel een hoop geld. Hè, want de Rabobank heeft behalve dan deze boete van 300 miljoen voorbije jaren... nog meer boetes gehad. Ja. Onder andere van rentemanipulatie en dergelijke meer. Euribor, de Libor en dat soort dingen. En nu weer dus weer voor die anti-witwasregels. Een hoop geld vindt ook Draaier. Dat is absoluut een heleboel geld. En dat is ook een uiting van een, van een wereld... waarin de toezichthouders scherp ons in de gaten houden... en ook hard ingrijpen als het niet goed is. Ja, hij zegt wel, het hoort niet bij ons, fraude. Maar we gaan toch nog even door over fraude. Maar dan weliswaar meer in de boerensector... waar ze natuurlijk veel van te merken hebben. De mest- en melkkoeienfraude. Boeren die knoeien met mest uitrijden. En meer dan 2000 bedrijven die rommelen en creatief boekhouden... met de registratie van kalveren en zo weer de mest- en fosfaatregels ontduiken. Hoe kijkt de bank daar tegenaan? Ja, ook niet blij natuurlijk, want dat hoort niet en dat mag niet, zegt ook de Rabobank. De landbouwsector moet respect en draagvlak van de bevolking hebben... om goed te kunnen functioneren en met dit soort verhalen allemaal... die keer op keer dan weer opduiken. Dat schiet dat dan natuurlijk niet op. En daarom vindt hij ook dat je maatregelen als bank moet nemen... tegen foute, frauderende boeren. Als wij uh, tekenen hebben dat dat speelt, hetzij extern of intern... dan gaan we dat onderzoeken en uh, melden dat uiteraard, gaan het onderzoeken. En als het dan blijkt dat daar, dat, dat niet goed geweest is... dan zullen we daarvoor op optreden. En dan gaan we in gesprek met zo'n zo ondernemer om te kijken... wat, daar, uh, wat de aard en de, de omvang is van dat soort uh, incidenten. En al naar gelang de omvang uh, handelen we dan... Uh, het is ook zo in Nederland dat uh, uh, bedrijven moeten een uh, bankrelatie moeten hebben. Dus we zullen dan in dat geval wel degelijk de, uh, bijvoorbeeld de kredietverlening afbouwen... of in gesprek gaan hoe dat gedaan kan worden. Maar je kan niet mensen met hun bankrekening de straat opsturen. Dus we blijven altijd wel in de buurt. Maar we treden hard op als het, als het niet kan. Het mag niet en het kan niet. En het is niet goed als, als boeren en overige Nederlanders... zich niet aan de regels houden. Hm. Dus het blijft wel tussen de bank en de cliënt uh, uh, dat optreden. Ik bedoel, uh, nou ja, ze ja, gaan je... niet naar de autoriteiten bijvoorbeeld. Nou ja, je hebt de boeren die maar worden betrapt. Over. Zoals nu wat uh, bedrijven geblokkeerd worden. Daarvan zit natuurlijk uh, het ministerie van Landbouw erbovenop. En de inspectie en dat soort dingen meer. En dat kan misschien vervolg uitkomen wanneer het gaat om... Uh, wanneer Fout, een, een overtreding van regels. Ja. Uh, maar de bank tegelijkertijd weet natuurlijk welke boeren dat zijn. En is dus van plan om die boeren gewoon aan te pakken... in de zin van bijvoorbeeld uh, kredietfaciliteiten terugschroeven. Ja. Je kunt ze niet de rekening afpakken, zegt hij. Dat mag niet, maar we kunnen wel er bovenop gaan zitten. Uh, dat zijn uh, de fraudeszaken uh, en uh, de boetes. Maar we begonnen met een goed verhaal voor Rabobank. Um, uh, namelijk uh, een winst van 2,7 miljard euro. En uh, dat is een uh, stijging van een derde. Dankjewel, André. Um, wij gaan naar... Um, als mijn computer het werkt, het doet, ja, naar de schaatsstadions, want ze zijn niet weg te denken daar. Um, uh, bij de 10 kilometer gaan we ze uh, ook uh, zien, zou je zeggen. Maar nee, het wel orkest Kleintje Pils ontbreekt. Ze zijn in Korea om de supporters in de stadions, stadions op te warmen... en de atleten aan te moedigen. Maar Sven Kramer moet het straks zonder ze doen... want ze vliegen alweer uh, naar huis. Kleintje Pils uh, gaf nog wel een optreden... op een cultureel festival in Pyeongchang. Verslaggever Josephine Trey ging kijken. Bentley staan de backstage te wachten tot ze op kunnen. Klompen aan natuurlijk, instrumenten in de hand. Ja, ik ben helemaal klaar voor. Ja, alles uit het vet gehaald en klaar om op te treden. Dus geweldig. Oranje gestreep de overhemden aan. Ja, inderdaad. En de blauwe klompjes natuurlijk. Dels blauwe klompjes. De herkenbaarheid vanuit Nederland. Dus geweldig. Leuk om te doen. Is dit nou een leuk onderdeel voor jullie of is dit een beetje in een moedje? Nee, nee, dit is juist leuk. Want uh, hier krijgen we natuurlijk ook de volledige vrijheid met de muziek. En we mogen gewoon uh, een half uur lang achter elkaar hier spelen. En bij de Olympische Spelen is het natuurlijk allemaal veel meer geregisseerd. En het is allemaal het strakker natuurlijk ook uh, met, de, met de planning. In de stadions? Dus, ja, inderdaad. Ja, en hier, de, hier mogen we gewoon ons gang gaan en ons ding doen. En waar we eigenlijk ook het beste in zijn, lekker lekker muziek maken. Jullie zijn een beetje het cultureel uithangbord van Nederland hier. Correct, ja, inderdaad. Ja, we zijn ook inderdaad gevraagd door de ambassade om hier uh, als afgevaardigde van Nederland uh, deel te nemen aan het culturele festival. Niet een soort van auditie te doen? Uh, nou ja, die doen die we natuurlijk al jaren. Die namen hebben jullie al. Inderdaad, ja. Ja, dat zo. Dankjewel. Dankjewel. Nederlandse, maar dat. Kom De zaal nog een beetje leeg en zitten er wat Koreanen aan tafeltjes. Een beetje verveeld voor zich uit te kijken. Maar zodra de muziek begint, wordt het steeds drukker. Er wordt de enthousiaste meegeklapt en gedanst. Een beetje uit de maat, maar dat maakt niet uit. En als dan Gangnam Style wordt ingezet... Gaat iedereen helemaal los? Manitoba. Yeah. Goed, goed, goed, goed. Ik zie jullie allemaal lekker dansen, meedoen. Fantastic play. <laughs> Mensen genieten er echt van. Je loopt insane. Ja, dit was fantastisch. Dat past er niet echt in ons repertoire. Maar nu het hier zo'n succes is, weet ik zeker dat het, uh, dat het in ons repertoire blijft. Ruud Bakker zit er al vanaf het begin bij. Ja, 43 jaar. Vanaf dag 1 in 1975 zijn we gestart. Als jongetjes van uh, 15, 16 jaar. En uh, ja, dat had je nooit gedacht uh, dat, uh, dat we 43 jaar lang uh, zo bezig kunnen zijn. Dat het nog steeds uitgroeit. Dat we voor de koningin gespeeld hebben, voor de paus gespeeld hebben. Nu hier in Korea. Nou zit ik even met een puntje, want jullie vliegen vandaag terug, net als Sven Kramer de 10 kilometer rijdt. Ja, dat is niet handig, hè? Ja, wij vliegen weer terug vanavond richting Nederland, omdat onze werkgevers ook graag weer gebruik van ons maken. Maar we hadden heel graag vanavond ook de 10 kilometer gedaan. Want u was erbij in Vancouver en in Sochi. De twee mislukte 10 kilometers van ja, Sven Kramer. Ja, het is het voor ons neus gebeuren. En een siddering door het stadion. Dat, dat, die misstap. Die misstap van Sven. En vier jaar geleden. Eigenlijk helemaal uit het onverwacht dat Jorrit uh, Sven versloeg. Echt. Ja, dat was, dat was exciting. Het was, ik krijg er nog kippenvel als ik eraan denk. Wat is uw gevoel voor vandaag? wat hij van de week, eerder deze week gepresteerd heeft op de vijf kilometer... heb ik grote verwachtingen van, van Sven. Een verslag van Josephine Trey over Kleintje Pils. De kritiek van Jan ja. publiek. Kwart over negen, de reacties, Elisabeth. Ja, je was nog niet helemaal wakker vanochtend, iets na zes, Winfried. Want je maakte namelijk deze fout. Ja. Bij de ANWB is deze ochtend John Sahoka, de man van dienst. John, goedemorgen. Goedemorgen, maar het is... mag het ook John Bakker zijn? Oh, ik kreeg, kreeg John Sahoka door. Nou, die is al tijdje met pensioen. <laughs> ja. ja, dat is een beetje pijnlijk. Ja. Uh, onder meer Maartje en Tieneke, die vinden dat behoorlijk slordig. Het gaat vaker fout, zeggen zij, uh, via de NPO Radio 1-app. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, uh, ja, ja, nee, ja, het is ja, natuurlijk hartstikke slordig. En uh, ook voor John Hoka vooral heel ja. lullig. Want die, die, die is hopelijk uh, lekker rustig aan aan het doen. Um, maar um, ja, dat gaat, een beetje, dat gaat een beetje, het is zo elke dag. Dus die melden zich s ochtends en, dat, uh, uh, en dan horen we, John zit daar. En, uh, en uh, ik hoor dan in mijn oor, ja, John zit er en John Hoka zit er. Dus ik schrijf dat op mijn blaadje op John Hoka. Nou, ja. dan is daar gewoon op de ja. lijn zit er dan letterlijk even, of niet letterlijk, figuurlijk wat ruis. En dan, uh, dat was gewoon een, ja, een menselijke vergissing. Dat een foutje, ja, kan gebeuren. Maar, maar, uh, ja, maar het, goed je, die Goed dat jullie het door hadden ook. Nou ja, het viel ook wel echt op. Ja, het viel wel op, ja, ja je he? kon er niet omheen. Nee. Um, luisteraar Tim Bootsma dan, die ergerde zich ergens anders aan... toen jij sprak met Kim de Vos van het Rode Kruis... over het cycloonseizoen in Bangladesh... en wat dat voor een gevolg heeft voor de Rohingya-vluchtelingen. Even luisteren wat jij toen precies zei. Bangladesh wordt ieder jaar getroffen door cycloden en uh, moessons. Maar de omstandigheden nu zijn gevaarlijker voor de vluchtelingen dan ooit. Zit hem dat in, in, in de hoeveelheden? Mm. Of waar zit dat, dat hem in? Ja, dat had ik niet eens ja, gehoord, eigenlijk. Meneer Bootsma die, uh, valt over dat woord hoeveelheden. Hij vindt dat gruwelijk en dehumaniserend om zo over vluchtelingen te spreken. Ja. Ja. Nee, eens, ja. Ik, ik, ik had het niet door dat ik het zei. Dat vind ik ook. Uh, aantallen was, uh, of groepen. Ja, ik had uh, andere woorden kunnen kiezen. Um, ga ik meenemen? Uh, dit is weer een leermoment, meneer Bootsma. Dank. Ja, nou, dan uh, naar Marianne. Die is blij met onze aandacht voor de Nederlandse successen bij de winterspelen. Maar ze miste vanochtend het nieuws over de Amsterdamse Ganees Aquasi Frimpong... die afgelopen nacht voor Ghana uitkwam bij Skeleton. En we hebben daar inderdaad veel op vooruit geblikt... maar ja. vanochtend uh, niet gemeld hoe dat uh, is afgelopen. Nee, nou, het ging ook niet helemaal goed, maar dat is niet zo erg. Nee. Want hij deed echt in de Olympische gedachten mee. Ja, maken. en dat was ook niet de reden dat we er geen aandacht aan besteedden. Nee, nee, nee, nee, we hadden het heel druk met die onthulling van de Volkskrant vanochtend. Ja. Waardoor eigenlijk elke keer wilden we het erover gaan hebben... en toen was de tijd weer op. Dus misschien kunnen we de kans... Uh, ja, we hebben ingrijpen. nog even... Nou ja, we zouden zo even zeggen hoe het is afgelopen. Het uh, is dus niet zo heel goed. Er zijn uh, twee runs geweest en bij beide runs was hij de langzaamste. Maar hij blijft wel positief. Ik heb ervan genoten en uh, bepaalde dingen gingen goed. Um, ik denk dat er nog meer in zit. En morgen nog één run, dus ik hoop het allerbeste uit mezelf te halen. Morgen de beste run neer te zetten. Ja, er is dus nog hoop. Ja. Als hij komende nachten heel goed resultaat neerzet... en alle anderen het heel slecht doen of uitvallen... dan gaat hij misschien alsnog door. We beloven dat we dat morgen dan in het NOS Radio 1 Journaal alsnog uh, zullen uh, brengen. Um... Uh, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 journaal. Kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app of stuur een mail naar r1jn De enige echte John Bakker met uh, <laughs> ja, een intense <laughs> optenspits. Ja, maar het gaat nu toch wel, uh, wel de goede kant op hoor. Er is nog wel flink wat vertraging door een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. tussen Amsterdam. Centrum en knopen ten nieuwe meer. Zes kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Kost je een half uur extra. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Soesterberg, daar rijdt het langzaam over twintig kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechter rijstrook afgesloten en de vertraging ruim een half uur. John, uh, dankjewel en uh, een ieder die vaststaat, uh, veel sterkte. Hij is uh, zowat de hofleverancier van Beyoncé... die toch in uh, de popwereld uh, koninklijke status geniet. Uh, want Sager is Beyoncé vroeg hem maar liefst twee keer... een choreografie voor haar te maken. En vanavond gaat de theatervoorstelling Pluto... onder zijn artistieke leiding in première in Leeuwarden. We hebben het over de Vlaamse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. En het is niet de minste. Hij werd in 2017 door de internationale danswereld uitgeroepen... tot choreograaf van het jaar. Goedemorgen, Sidi Larbi-Sherkowi. Goedemorgen. Uh, ja, hoe is ze eigenlijk, die Beyoncé? Want uh, uh, u weet dat. <laughs> het is, uiteindelijk is het iemand die heel goed weet wat ze wil. Het is iemand die uh, heel hard werkt. Um, ik denk dat ze specifiek uh, naar mij toe is gekomen voor hun werk... omdat ze, ze volgt enorm de hedendaagse tendensen als het gaat over kunst, en ik denk gewoon via YouTube en zo had ze bepaalde stukken gezien. Ja. En, en dan ja, via haar team, echt heel fijne mensen, Jaquelle, Chris Grant, ook Anthony uh, Burnell, drie um, choreografen met wie ze altijd werkt, uh, zijn we dan eigenlijk aan de slag gegaan. En ik denk dat dat vooral was omdat ze ook zwanger was en ze, ze had zien om iets kalmer te doen. En ze is op die manier eigenlijk... Euh, ze hebben gaan beginnen een, een choreografie gaan uitdenken... met de stoelen en met de tafel. Gewoon te uh, rustiger aan eigenlijk. Voor de Grammys, ja. ja, ja. ja maar maar dat, dat, dat is niet per se makkelijker, toch? Ik bedoel, dat, dat vereist nog heel veel inspanning, denk ik. En skills. Ja, ja, ja. Op, op zich was het gewoon een heel leuk proces... omdat uh, sommige van de dansers met wie ik werkte uh, in New York... waren uiteindelijk mensen met wie ik al, al had gewerkt... Die, die in New York ook in andere gezelschappen werken en zo... Dus het was een soort van fijne reunie van ja, bekende gemengd met nieuwe mensen te ontmoeten. Als, als iemand over iemand zegt ze weet heel goed wat ze wil, dan is dat soms ook een eufemisme voor dat ze nogal lastig is in de omgang. Helemaal niet. Nee? Nee, ik denk in tegendeel, ik vond het net juist heel mooi om te zien... hoe zij eh, steeds weer kleine dingen veranderden... zodat het echt haar eigen signatuur werd. Ja. Um, ja, en dan nu uh, uh, de voorstelling uh, vanavond. Uh, na Japan, Engeland en België... de première van je eigen theatervoorstelling in Leeuwarden. Uh, het is een, een bijzondere theatervoorstelling. Hè? Kan je het een klein beetje omschrijven? Ja, het is eigenlijk een soort van detectieve verhaal in de toekomst, een soort van science fiction, denk aan Blade Runner, maar helemaal geïnspireerd op de uh, manga, op de Japanse strips van Osamu Tezuka en ook uh, Urasawa. En Nagasaki die een soort van ode aan Osamu Tezuka denkt aan... weet je, hij is een beetje de Walt Disney van, van uh, Japan. Behalve dat het veel ja, inhoudelijk, veel, veel dieper ging... altijd steeds over heel menselijke zaken. En dus dit, dit, dit verhaal, Pluto, is eigenlijk een, een detectieve verhaal. Je volgt een detectieve gezicht die uh, zelf een robot is... en die eigenlijk op zoek is naar de moordenaar van andere robots... Ja. En je bent in een soort van science fiction toekomst, waarin daar robots en mensen samenleven. Dus aan de ene kant heeft het iets heel ja. Um een beetje donker. En, en aan de andere kant is het gewoon ook heel licht, want het is een stripverhaal. Dus het is een stripverhaal getransformeerd in een theatervoorstelling met, met beweging. We gebruiken sommige van de robots zijn uiteindelijk poppen die ja. gemanipuleerd worden door onze dansers. En het is wel heel fijn om te zien hoe al die elementen plots een, een nieuw soort van theater uitvinden, dat ja. tegelijkertijd heel kinds is en ook heel volwassen. Ja, ja het klinkt intrigerend. Um, is dat een verhaal wat u dan uh, zomaar tegenkomt, of is het? Iets waar u al ja, heel lang dat... mee rondliep, uh, dat u dacht dat dat wil ik een keer doen? Wel... Enkele jaren geleden, dus uh, ik denk bijna vijf jaar geleden... had ik in Japan gewerkt uh, op een, een soort van hommage voor Osamu Tezuka. Voor uh, die, laten we zeggen, die godfather of manga. En, uh, en dan heb ik dit werk ontdekt. Pluto, dat uiteindelijk acht volumes is getekend en geschreven... door Urasawa en Nagasaki. En ik was echt onder de indruk van de hedendaagsheid van dat verhaal. Het is echt een verhaal dat ook ja, bepaalde problematieken die die wij nu ontmoeten uh, in in het echte leven als het gaat over terrorisme als het gaat over uh, ja de politieke spelletjes tussen bepaalde uh, grote ja uh, uh landen. Mm -hmm. Dat wordt allemaal op een of andere manier verwerkt in dat verhaal. Dus ik, ik was gewoon enorm onder de indruk. en ja. um, In 2011 was ik ook, uh, dat was ook de, het jaar dat er uh, de, uh, van Fukushima en van de aardbeving en, ja. en dus de schrik rond radioactiviteit. En ik was toen net in Japan toen dit gebeurde. Dus ik was in, in, in, in Tokyo. En, en ik denk dat al die emoties en, en, en gevoelens die, die dat heeft opgewekt mij ook uh, zien gaven om dit verhaal eigenlijk op. Ja, op tafel te liggen en daar iets mee te gaan doen. Een voorstelling met veel lading. Zoveel is wel duidelijk. Mag ik zeggen dat u een bijzondere voorliefde heeft voor de Oosterse cultuur? Want ik begrijp dat u tien jaar geleden ook naar China ging om een tijd bij de monniken door te brengen daar. Dat heeft u ook weer verwerkt in voorstellingen, volgens mij. Daar zag ik het, het een en het ander van. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk om dat allemaal in vijf minuten te vertellen. Ja. Maar dat klopt, dat ik ja, een paar jaar daarvoor, dus in 2007, 2008, dus je moet er altijd zo'n paar vijf jaar tussen zien. Mm. Um, uiteindelijk, Beyoncé was vorig jaar. Uh, Japan was in 2011 en ja, China was in 2008. En dan, dan heb ik inderdaad, uh, om even een pauze te nemen van, van mijn laten we zeggen, het maken van dansvoorstellingen ben ik naar, naar de tempel in China gegaan bij de Shaolin monniken Ja. En ik heb altijd een voorliefde gehad voor, voor gevechtskunst en voor kung fu. Uh, en voor de hele, laten we zeggen, de hele filosofie en ook de spiritualiteit die daarachter ligt. En het was gewoon heel, heel boeiend om daar, ja, drie maanden te zijn en dan, ja, vrienden te maken met de, met de monniken en dan met hen ook aan de slag te gaan. En eigenlijk, zij, zij stelden echt in vraag, wat is dat choreograaf zijn? Wat betekent dat regisseren? En, en het is op die manier dat ik eigenlijk ben beginnen spelen met enkele van hen ja, eigenlijk de, de bewegingen de, de, van de gevechtskunsten gaan herstructureren zoals een choreograaf dat zou doen met eender welke bewegingstaal. En zo is Sutra gebo geboren, een voorstelling die, die nu ook uh, op, terug op tournees na tien jaar. Um, en die, ja, daarin, verwerken we de gevechtskunst en dus de Shaolin filosofie, maar uh -huh. we zitten, wat er ook interessant is, is uh, het werk van Anthony Gormley, een goede vriend uh, beeldende kunstenaar uit Engeland ja. en hij heeft ze van die grote doodskisten op scène geplaatst uh -huh. als een uh, soort van counterpoint of uh, als een soort van complement voor de, de Shaolin monniken ja. en zij gaan daarmee in verhouding en het is een beetje als lego-blocks die je dan eigenlijk steeds in nieuwe formaties kunt plaatsen. Ja, ik, ik zag uh, wat fragmenten van, uh, van uh, choreografie van werk van u, dat moeten mensen vooral maar even gaan opzoeken... want dat, dat spreekt voor zich. Sidi Larbi-Sherkawi, daarmee kunnen mensen het natuurlijk vinden. Vanavond uiteraard die bijzondere theatervoorstelling Pluto... in première in de Harmonie in Leeuwarden. Meneer Sherkawi, dank u wel en veel succes vanavond. Dank je wel. 1, 2, 3, voor de dag.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 In Pyeongchang, natuurlijk de tien kilometer. Het kan u niet ontgaan zijn. Het begint om twaalf uur. Jorrit Bergsma komt uit in rit vier tegen Davide Giotto. En Sven Kramer rijdt als laatste in rit zes tegen de Duitser Patrick Beckert. En om twee uur vanmiddag is er in de Tweede Kamer... een debat met minister Ollengren van Buitenlandse Zaken... over de intrekking van de wet raadgevend referendum. De regering wil die wet namelijk graag afschaffen. Joost Vullings, uh, Joost, uh, waarom wil die regering ook alweer van die wet af? Ja, ze zijn eigenlijk ongelukkig met het, met het raadgevend referendum... zoals we dat gehad hebben. En wie zijn er dan ongelukkig? Nou ja, drie van de vier regeringspartijen. VVD, CDA en ChristenUnie. Ja, en dus is er in de formatie besloten om het af te schaffen. Uh, wordt dat nog spannend op een of andere manier? Hoe, uh, hoe ligt het in de Kamer? Nee, er is, er is een ruime Kamermeerderheid voor, dus in die zin wo wordt het niet spannend. Maar je hebt natuurlijk wel een aantal partijen in ons parlement... die een, ja, felle voorstanders zijn van referenda. Uh, denk aan de SP, de PVV, Forum voor Democratie. Ja, en die zullen er zeker wel een, een fel debat van maken. En het is natuurlijk wel pijnlijk voor minister Ollongren... van Binnenlandse Zaken, want zij is van D66. Een partij die is opgericht voor meer directe democratie. En uitgerekend, zij moeten de afschaffing van een referendum verdedigen. Dus in die zin is het wel een pijnlijk debat. Ja, wellicht meer nog daarover vandaag hier op NPO Radio 1. Joost, dankjewel voor nu. Zometeen hier uh, spraakmakers, Guilene. Um, Goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja. ja. <laughs> Hoe gaat het met de stelling? Uh, ik heb nog niet gekeken hoeveel mensen er tot nu toe hebben gereageerd... in alle eerlijkheid. Maar uh, hij staat er natuurlijk pas een uurtje op, denk ik, op de, uh, op de site. Maar we hebben wel al mooie uh, herinneringen die mensen doorgebeld hebben. Dus we uh, gaan we straks horen. Herinneringen dus aan, uh, aan Ruud Lubbers, aan zijn premierschap... of aan uh, hem als persoon. Dat is maar net waar mensen uh, meteen de associatie bij hebben. Uh, onze gasten vandaag aan tafel zijn uh, ondernemer en zorg- en onderwijsbestuurder Harry Starre. Die ook bij de Paters heeft gezeten, net als Lubbers. En hij ziet heel veel parallellen in uh, wat hij in zijn loopbaan heeft zien terugkomen. Sjors is is de hoofdredacteur van uh, BNR. En Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Want een van de thema's die we ook gaan bespreken... onafhankelijk van, de, van uh, Ruud Lubbers, is 75 jaar Trouw. Dit weekend wordt het groots gevierd. En nou wil het ook nog zo dat Ruud Lubbers, CDA en Trouw... natuurlijk ook een bijzondere ja, verhouding alles komt met elkaar samen. hebben gehad. Het komt allemaal samen vanochtend. In ja. één uur, spraakmakers. Alsof het zo bedacht is. Zometeen uh, hier... Uh, op NPO Radio 1 natuurlijk veel plezier met spraakmakers en guilaine. Um, ik wens u alvast een hele prettige dag. En ook al een prettig weekend en vrijdag. Want morgen vroeg wordt u wakker met Mark Visser. Um, en ik ben dan bij Nieuws en Co. En dan, uh, dan zijn we er om 6 uur morgen vroeg. Dus zoals altijd. U krijgt de nieuws nog van Elisabeth. Fijne vrijdag. Tot de dag, sorry. Ah. NPO Radio 1. Eén verdieners zijn de afgelopen tien jaar steeds meer belasting gaan betalen... en twee verdieners juist minder, concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. Het komt door het overheidsbeleid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Bij ongewijzigd beleid loopt de belastingdruk voor één verdieners de komende jaren ook nog verder op.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 Aanwhew nou, verkeersinformatie. Het gaat nu toch vrij snel de goede kant op. Nog wel flink wat vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Kerkdril 6 kilometer, kost je ruim 30 minuten extra. Door een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, daar is de vertraging nog drie kwartier. En door bergingswerkzaamheden op de A28, van Zwolle naar Utrecht bij Soesterberg, 11 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging daar nog een kwartier. NPO Radio 1. KRO en CRW. Mag ik even met je meedenken? Gilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen, hartelijk welkom bij een uur Spraakmakers. Een befaamd en tegelijkertijd gevreesd zinnetje... dat de gisteren overleden oud-premier Ruud Lubbers vaak gebruikte... en dat hem ook vaak heeft geholpen. Veel herinneringen dit uur aan Ruud Lubbers. Spraakmaker van vandaag, Harry Starres, ondernemer en bestuurder op het terrein van zorg en onderwijs... zat net als Lubbers bij de Paters... en zag daar later veel van terug in zijn loopbaan. Van trouw hoofdredacteur Kees van der Laan horen we herinneringen. Misschien wel de beste krant van Nederland. Hij bestaat 75 jaar. En ook die krant had een speciale, niet altijd even makkelijke relatie met de oude premier En BNR-hoofdredacteur Sors Freulich was ooit een piepjonge radiomaker. Ooit was ooit, dat zo. Ja. <laughs> nu is hij gewoon een hele goede radiomaker. En Ruud Lubbers was destijds zeker ook een grote bron... voor montage-inspiratie. Thuis willen we natuurlijk graag dat u meepraat... en herinneringen ophaalt aan Ruud Lubbers. En de stelling is waar u zeker ook online op kunt reageren. Ruud Lubbers is de beste premier die Nederland heeft gehad. Bel. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is er, jullie... Olympisch Nieuws met Gio Lippens Olympische debuut van de Amsterdamse Ghanese Aquasi Frimpong. Hij verhuisde op zijn achtste naar Amsterdam. Kreeg in 2008 de Nederlandse nationaliteit. Maar komt tijdens deze spelen uit voor Ghana. Na mislukte pogingen als sprinter in 2012 en bobsleer in 2014 stond hij vandaag aan de start bij het skeleton. Hij vertelt hoe het vanochtend ging. Nou, het ging redelijk. Ik denk dat er veel meer in zit. Maar dat is oké. Okay. Je, je krijgt ongeveer 10, 12 runs voordat je zo'n baan afgaat. En ik heb de minste ervaring Anderhalf jaar bezig. De rest 6 plus jaar Sommigen zelf 15 jaar. Nou, dat is moeilijk om mee te vergelijken. Ik heb mijn best gedaan. Het is dus alles wat ik had vandaag en morgen nog één keer knallen. Zo'n gat van acht seconden met de nummer één, zegt jou dat wat? Ja, dat is best wel veel. Um, maar ja, dat komt nog erger. En uh, het, het is gewoon opbouw vanaf hier. Um, en de nummer één is ook degene waarvoor de baan is gebouwd. Nummer één is ook degene die meer dan iedereen runs heeft. Het gaat om ervaring. En ik heb die ervaring nog niet. Maar wordt je zelf verbeterd en daar gaat het om. En jij hebt steeds gezegd, ik ga eigenlijk voor Peking 2022. Nou, dit is mijn doel. Dat was altijd mijn doel geweest. Dit is gewoon een bonus en dit is, uh, hier kan ik een ervaring op doen. En een mooie gelegenheid om je land op de kaart te zetten? Absoluut. Het is belangrijk voor, uh, voor jongeren gaan om uit hun comfortzone te komen. Om groter te gaan dromen. Om te weten dat dromen echt werkelijk kunnen staan, zijn. Ze hun best blijven doen en in zelf blijven geloven. Nou, dat is nou echt de Olympische gedachte bij Aquasi Frimpong. Een sensatie trouwens bij het kunstrijden. De Duitse Shavchenko en Massot zijn Olympisch kampioen bij de paren geworden. Na een tegenvallende korte kuur stonden ze op de vierde plek. Maar met een perfecte, vrije kuur maakten ze... Ze alles goed. Ook commentator Hans van Zetten was onder de indruk. Wauw. Wat een slotpose En wat een kuur. Aljona Savchenko en Bruno Massot rijden hier de kuur van hun leven. Dit is zo fraai. Dit is geweldig. 159, 31. Dat is een ongekende score. Nou, die ongekende score was goed voor een wereldrecord. De wereldkampioenen uit China pakten het zilver en een Canadees paar werd derde. De Europese kampioenen uit Rusland bezweken onder de druk en eindigden buiten de medailles. En langluister Ragnhild Haga heeft verrassend goud gewonnen op de 10 kilometer vrije stijl. Het is haar eerste internationale hoofdprijs. De Zweedse Charlotte Kalla pakte zilver en routinier Marit Bjørgen uit Noorwegen... deelde het brons met de Finse Krista Paramakoski. Voor Bjørgen is het haar twaalfde gouden Olympische medaille. Sjors Freulich, Kees van der Laan, Harry Starre. Welkom. Deze okay. ochtend hadden jullie de wekker gezet voor Aquasi? Het skeleton, uh... Nee, ik heb lekker doorgeslapen. <laughs> oh, toch wel? Ja. Jullie ook? Nee, ik heb, nee. maar het, blijft het is je ontgaan. Hè. Het blijft een fascinerende ja. figuur. Sjors, ik kan me voorstellen dat jij het ook druk had... met het lezen van twee belangwekkende en zeer veelzeggende boeken... over Ruud Leurs. Want dat is waar wij het uh, dit uur veel over zullen hebben. De stelling in stand.nl is... Ruud Lubbers is de beste premier die Nederland ooit heeft gehad. Iconisch, een groot staatman. Een van de belangrijkste politici die ons land heeft gekend. Het zijn een paar kwalificaties die Ruud Lubbers na zijn overlijden ten deel vallen. Ik heb vaak heel hard gewerkt. Rennen, rennen, rennen. Praten, praten, praten. Maar een paar dingen die ik nou goed gedaan heb... zijn vaak gebeurd in een moment van rust. Dan moet je even... Afstand nemen. Lubbers kwam op een gegeven moment hier aanrijden uh, in zijn klein gele wagentje. Volgens mij vol deuken. Uh, Lubbers houdt niet van het uiterlijk vertoon. En hij heeft dus eerst de eerste beste auto die bij hem thuis stond ...heeft hij gepakt. En dan reed hij het, het uh, Binnenhof op. Ja, voor de televisie na weer een demonstratie. Uh, kondigde Ruud Lubbers een verlaging aan van 3,5 naar 3 procent. Betekent dat dat de 3,5 procent in feite van de baan is? Uh, ja. Mag ik beginnen? Gelukkig wensen. Ik dacht, ja, nu moet jij, als minister-president wordt, tempo maken. Vandaag, 1 november, de balans opgemaakt voor wat betreft het vraagstuk van de kruisliftwapens. Lubbers heeft plaatsing anderhalf jaar kunnen uitstellen. Vrienden. Voor ons, verontschuldigingen voor, voor de baard. Winkman rekende wel op de steun van Lubbers. Ja, nou wie dus? Nogmaals, dat hoort ook zo. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer drie van het CDA: dat is Ernst Hirsch Berlin. Ja, de langzittende premier van Nederland, die vaak duidelijke taal sprak. Twaalf jaar leidde hij drie kabinetten. Hij loodste Nederland door een economische crisis. Verhoogde daarmee uiteindelijk de werkgelegenheid ook. Aan u als luisteraars vragen we vanochtend... wat is uw herinnering aan Lubbers? Is hij inderdaad een icoon die een belangrijke plaats... in de Nederlandse parlementaire geschiedenis verdient? Of werd u misschien juist destijds hard getroffen... door de bezuinigingsmaatregelen die hij natuurlijk heeft ingevoerd... om ons land door de crisis heen te loodsen? Hier aan tafel is wat Harry Starre, als ondernemer bij de paters gezeten. En dat was ook meteen jouw ja, eerste Ja, Het is een, een uiterst eigenlijk. katholieke man die, uh, uh, zoals je dat daar leert, uh, je moet niet het eerst naar het antwoord gaan, maar je moet eerst naar de vraag. En in de vraag schuilt vaak de kans om naar een uh, ander antwoord te komen. Dus neem de vraag niet zomaar aan. En dat deed hij ook nooit. Hij maakte er bijna altijd een andere vraag. Hey, mag je tijdens het bidden roken, is het antwoord nee. Maar mag je tijdens het roken bidden, dat mag altijd. Het is is maar net hoe je het framed, zeggen we tegenwoordig. En daar was hij een meester in. Dat vergt overigens een grote intelligentie. En dat werd hem door iedereen wel toegekend. Maar hij werd enorm in de gaten gehouden op dat punt. Mag ik de vraag omdraaien, zei hij tegen journalisten. En de meeste journalisten hadden dat niet van tevoren voor mogelijk ja. gehouden. En waren dan stil. En dan draaide hij de vraag om. Maar dat is niet dezelfde vraag. Hè? En nee, dan krijg je ook een ander antwoord. Dat was duidelijk. En dat, dat past heel erg bij Lubbers. Of dat is heel erg. Dat is katholiek. Dat zag je bij Gruiters, bij Van Mierlo. Dat zag je bij die dat heel goed begreep. He, uh, als er iets in de Bijbel staat wat je niet bevalt, vroeg zijn biechtvader. dan zei hij dan: scheur ik dat eruit. En dan zei de katholieke biechtvader: Dat is een interessante benadering. Dat zou je een protestant niet gaan horen zeggen. <lacht> dus, uh, was, hebben jullie hem, uh, George Freulich, Kees van de Lan? Hebben jullie hem zelf ook geïnterviewd? Dat je dit, dit soort taferelen herkent van het omdraaien van vragen en dergelijke? George? Ja, ik heb hem uh, diverse malen mogen interviewen. Toen was nog hij echt nog, echt nog heel jong. Ja. Um, en ja, het, is, het was natuurlijk een, een, een ongeveerlijk. Ongelooflijk, uh, intelligente uh, meester. Uh, ik, ik vind het een uh, vakmatig, fantastisch heeft hij uh, zijn job gedaan. Behalve dan he, de, de laatste, laatste periode. Ja. Uh -huh. um, en uh, uh, hij was inderdaad heel lastig te interviewen. Hij bepaalde zelf wat hij wilde zeggen. En uh, liet zich weinig gelegen aan, uh, aan wat je als interviewer deed. Ik kan me wel herinneren overigens in die tijd dat je het je legendarische een gesprek met de minister-president met het oog op morgen... in de jaren 80, begin jaren 90... dat deden Job, Friso en Kees zorgdrager. Ja, dat, vooral zorgdrager met Lubbers. ja, Die moet je eigenlijk allemaal terugluisteren. Dat is fantastisch. Ja. Dat is zo mooi. Ja. Maar goed, voor jullie was het ook een, een bron van inspiratie. Jij als jong, ik zei al, ooit, een jonge radiomaker. Als radiomakertje. Ja. Bij Paperclip hebben jullie um, ja dat, dat, aardig gaat ze uh, mee uitgehaald. Ja, dat mij. moeten we niet al te serieus nemen. Zeker niet op een dag als uh, vandaag. Uh, maar wat wij deden, waren die gesprekken van, met de minister-president opnemen. Op de radio. Uh, daar quotes uitknippen en daar een eigen verhaal in ja. maken. En uh, ja, de, dat was toen voor Hilversum 3, uh, vonden wij dat heel erg leuk. Ja, maar zeker ook als je zo jong bent. Ja. En dan, dan ja. is dat ja. natuurlijk ja. mooi als je van de premier... Uh, nou ja, een mooi eigen verhaal kunt gaan Ja, je, je, we, we maakten bijna een, een cartoon... Uh, uh, op de radio van uh, in dit geval uh, Lubbers en Brinkman. Ja, we hebben even gezocht Nee. in het archief. <laughs> het is een soort lucky radio. Mm. Nou, eigenlijk wel. Aval ja. aan letteren, ja, ja. ja. precies. Ja. Ja. En we vonden ja. het toch uh, mooi en bijzonder... juist ook vanwege die creativiteit om daar even naar te luisteren. Vanavond het wekelijkse gesprek met twee minister-presidenten... de huidige en de nieuwe, want het lijkt ons wel aardig... om de heer Brinkman alvast wat trucjes te leren. Dag meneer Brinkman, goede avond. Dit is uw stoel, de speciale premierstoel. Gaat u lekker zitten. Zo, so, hoe zit hij? Het zit dieper en het zit breder. Zullen we u alvast wat uh, kritische vragen voorleggen? Dan kan de routinier, de heer Lubbers, uh, de antwoorden direct van commentaar voorzien. Dat kan natuurlijk nooit, uh, nooit kwaad. U begrijpt dat u overal op voorbereid moet zijn hè, als uh, minister-president. Um, hoe zou u reageren als wij zouden vragen naar uw buitenechtelijke relatie, meneer Brinkman? Met permissie, ik vind het een uh, absoluut verkeerde vraagstelling. Ja, ja, maar uh, met permissie. Ik vind het een beetje een uh, net antwoord. Uh, meneer Lubbers, wat zegt u uh, van een journalist die vraagt naar uw buitenechtelijke relaties? Ja, zo'n journalist heeft echt een gaatje in zijn hoofd. Ja, dat zijn nou de... Antwoorden, meneer Breekman. Verstandige taal van de minister-president. Uh, meneer Lubbers, krijgt u nou vaak van zulke domme vragen? Nou, daar heb ik wat meegemaakt. Nou, dat geloof ik. Nou, we gaan even verder. Nou, zo, nou, zo ging zo dat ging door. door. Elke, elke week maakten wij dan drie, vier minuten. Maar ja. uh, nogmaals, doet niet echt recht natuurlijk. Uh, dit, dit was een geintje. Uh, uh, en uh, doet absoluut geen recht uh, aan, aan uh, ja, de enorme verdiensten die de heer Lubbers voor ons land heeft gevoeld. Dat ik serieus ja. absoluut. Maar ook dat, uh, want wat er wel natuurlijk een kern van waarheid die erin zit is de Brinkman en Lubbers. Ja. Dat is iets wat voor jou volgens mij ook uh, ja, uh, ik, politiek uh, gezien de meest fascinerende. Voor veel journalisten natuurlijk. De meest ja. politiek fascinerende nou, ik, periode is geweest. Uh, kijk, als je kijkt naar politieke periodes in in, in uh, de Nederlandse geschiedenis. In 1973 was ik zes, in 1977 uh, was ik net tien. Uh, dus dat heb ik niet superbewust meegemaakt. Maar uh, laat ik zeggen, halverwege de jaren negentig wel. En toen mocht ik ook al voor de radio werken. Uh, niet alleen op, op Hilversum 3, maar ook op deze zender. Uh, ik kan me uh, een, middag, een zaterdagmiddag herinneren. Dat was april 1994. Uh, hoogtepunt van dat het helemaal misliep... Uh, tussen Lubbers en uh, Brinkman. En toen mocht ik een, een, een, een, uh, een uh, nou, soort interview, gesprek, debat voorzitten... En daar zaten op een rijtje, bij mij op het podium... Uh, Wim van Velsen, voorzitter van, de, uh, van het CDA. Mm -hmm. heeft het ook niet gered. Ruud Lubbers en Eelco Brinkman. Ja, daar zat zo'n bijna aanraakbare dynamiek... maar die niet werd uitgesproken in dat gesprek. Dat was fantastisch. En dat was ook het moment dat Lubbers voor het eerst heeft gezegd... ik heb wellicht Brinkman... Te vroeg aangewezen. Mm -hmm. uh, voor die tijd heeft hij eigenlijk altijd ontkend... dat hij Brinkman tot kroonprins heeft uh, gemaakt. Dus dat, dat, dat, ja, ik, heb, ik heb thuis ook nog een foto uh, van het podium. Uh, die ja? heb ik altijd bewaard. Okay. Vond ik fantastisch. En, en een paar maanden later zaten wij uh, in, uh, in Florida, in Amerika... voor het WK Voetbal. Dat was daar. En uh, we zaten daar twee weken voor de radio en er kwamen uh, natuurlijk speciale gasten, dus ook een paar bewindslieden. En er was één minister van het kabinet, uh, wat toen al helemaal in duigen lag, maar nog wel moest functioneren. En uh, da daar trok ik toen twee of drie dagen mee op. En die zei, en de minister-president was toen nog in functie, Roet Lubbers is totaal overspannen. Wow, we hebben gewoon nu een minister-president die ja. totaal overspan is. En je hoorde dat gisteren ook wel terug, ook van Kok, die zei het netter. Uh, ja. Hij was in verwarring. Hij wist het wanhoop vooral. Hij wist het gewoon niet meer. Hij was radeloos die uh, laatste periode. En volgens mij moeten andere politici en, en, en premiers daar toch ook een beetje lering uit trekken. Dat, denk ik, drie periodes is te lang. Er zijn alleen maar mensen om je heen die jou gelijk geven. Uh -huh. Tegenspraak is er niet meer. En de andere kant uh, zijn mensen, vooral intern in je eigen partij, die vinden dat je weg moet. En die beginnen achter je rug om uh, te zagen. Ja. Nou, dat is een, een gevaarlijke cocktail die je niet goed kunt overleven. Ook een al naar de huidige premier? Nou... Uh, die zit nog maar heel kort in zijn derde periode. Maar wat er de afgelopen dagen ja. gebeurd is. Uh, uh, ik denk wel. Uh, ik, ik heb me verbaasd over de taxatiefouten. Die deze minister-president en zijn adviseurs hebben gemaakt de afgelopen dagen. Ja. Wim Kok wilde zich overigens Kees van der Laan niet. Uh, gisteren bij Nieuwsuur in ieder geval niet aan, die, uh, uh, aan de, de parallellen uh, uh, wagen. Hè? Dat deed hij niet. En de vergelijking, vond het hè? nog een beetje te vroeg. Die vond het daar nog te vroeg voor. Ja, ja hij wilde dat zeker niet doen. Uh, jij was uh, ook nog nu hoofdredacteur van Trouw. Maar toen nog aan het begin van de carrière. stage lopend. Dus Parlementaire uh, redactie bij het ANP? Zeker, ja. ja. Vond ik, ik keek mijn ogen uit. Ik kom uit een griffemeerd uh, milieu en ineens sta je daar op het Binnenhof met, uh, nou, het was wel wild ook wel, vond ik al Zo ervoerde ik het toen. En uh, bijzonder dynamisch. Het ging uh, over de, de kruisraketten. Ja. De hervorming in de economie. Het was een zeer brisante tijd. Maar voor mij is dus ook Lubbers, uh, Sorsi vertelt prachtige verhalen hier over, over, over Lubbers, maar hij representeert voor mij ook een, een, een periode van polarisatie. En verdeeldheid. En, uh, iedereen in zijn eigen gelijk uh, ik, ik vond het best als, als, als, als, als jongeman een lastige, ingewikkelde periode. Ja, terwijl hij ja. juist met iedereen uh, gezien wilde worden. Hè? Met alle partijen wilde die in zee kunnen gaan. Zeker, maar wel... als je uh, in het midden van de geschiedenis staat, ja. zie je dat niet. Nee. Achteraf kunnen we het allemaal plaatsen. Ja. Maar voor mij uh, representeert die begin jaren tachtig echt een donkere... Het ja. was geen uh, lolletje om uh, toen jong te zijn. Sowieso natuurlijk uh, meer vanuit de journalistiek gezien. Trouw, het CDA en daarmee ook Ruud Lubbers is ja. een interessante driehoek. Laten Zeker. we daar uh, zo meteen wat uitgebreider over gaan hebben. Maar eerst eens horen wat uh, reacties reacties en herinneringen... ook met name van onze luisteraars zijn. Om te beginnen met Bas van der Bent. Goedemorgen, meneer Van der Bent. Goedemorgen. Wat is uw vernaamste herinnering? Nou, mijn herinnering... Uh, mijn eerste herinnering is aan het eerste debat... dat uh, Lubbers voerde in de Tweede Kamer... Hij was toen uh, pas minister van het kabinet Den Uyl, minister van Economische Zaken. Ja. Hij was 33, dat was uh, heel jong voor een minister in die tijd. Mm -hmm. uh, en de top van het ministerie van Economische Zaken, die zag hem eigenlijk niet zitten. Hij stond bekend als linksradicaal. Hij was uh, deelnemer geweest aan het Christen Radicale Congres uh, in Scheveningen een jaar daarvoor. Uh, de meeste andere deelnemers waren naar de PPR gestapt. Maar uh, hij was bij de KVP gebleven. Mm -hmm. En uh, De eerste debat ging over de nota Noorden des Lands. Uh, nota van VVD-minister uh, Langman. En maar ging Nog, uh, het? Speerpunt daarin was een voorstel van de Partij van de Arbeid en de PPR om een noordelijke ontwikkelingsmaatschappij op te richten. Okay. En een uur voor het debat kwam Lubbers met een briefje van die ga ik inderdaad oprichten. En daarmee was een heleboel kou uit het uh, debat gehaald. Ja, ja. Maar u was maar daarbij bleef als assistent, antwoorden begint. geven. Ja, u, u bent echt bij dat debat fysiek aanwezig geweest. Ik, ik ben u? zeker een week lang bij dat debat geweest. Ja. Ja. En hoe deed hij het? Nou, in het begin deed hij het niet goed, want uh, ambtenaren geven uh, voorstellen voor de antwoorden uh, die de kamerleden hebben gevraagd. Uh, ze deden dat uh, waarschijnlijk expres. Verkeerd. Hij is oh, en en de tweede deel deed hij dat heel goed. Okay. Dan was uh, Lubbers natuurlijk heel erg vaardig in de taal. Ja. Uh, hij wist met veel woorden heel weinig te zeggen... Dus hij reerde zich ook wel in het eerste debat, ja. maar het viel natuurlijk op... Ja, goed, dat, dit... uh, dat deskundigheid uh, daar toch wel wat te wensen over liet. Ja, en dus inderdaad een, jonge, een, een zeer jonge Lubbers die nog moest leren debatteren in die zin. Dank ja, in ieder geval, zeker. meneer Van der Bent, voor het ophalen van die herinnering. Juliaan Gorter, goedemorgen ook. Goedemorgen. Goeien. U heeft uh, Ruud Lubbers ontmoet, niet toen hij premier was... Hè, maar een aantal jaren geleden, zes jaar geleden... in zijn functie als voorzitter van de stichting uh, Vluchtelingstudenten. U organiseerde ja. toen een debat over de kansen... die vluchtelingstudenten moeten krijgen. Uh, heeft een oh. half uurtje met hem door kunnen brengen. Ontmoet ja. u een ja. bevlogen man? Zeker, heel bevlogen man. Hij was sowieso bijzonder, want ik moest toen een half uur uh, met hem wachten. We waren helemaal alleen, zeg maar, voordat hij uh, naar het podium ging... om uh, als voorzitter uh, het convenant te tekenen. Toen het daar met de HVA. En wat mij opviel was dat hij ontzettend bevlogen was over de vluchtelingstudenten ook. En dat wisten natuurlijk niet heel veel mensen. Maar hij was heel erg daar ook natuurlijk mee bezig. Van uh, ik, hoe uh, ja, krijgen de vluchtelingsstudenten meer plek in de maatschappij? Toen al in dezelfde discussie en nu natuurlijk nog meer. Want ja, de ja. laatste jaren is de discussie natuurlijk enorm uh, opgeleid. En wat hij al vond van nou, deze groep werkt al ontzettend hard. Komt uit een land waar van alles gebeurd is en ja moeten we wel soms uh, vijf tot tien keer zo hard werken... als de studenten die hier natuurlijk al gewoon studeren, die ja. dat recht al hebben. En ja, daar was hij heel bevlogen over. Ja. Heel bijzonder. dus um, bijna, hij, Voor de tijd ja. uit bijna. Ja, wat hij zei, uh, letterlijk ook toen in die meeting... van hè, uh, we gaan ervoor met vluchtelingenstudenten, stage, werk, de hele rimram. We gaan ervoor. Mm -hmm. Dat waren zijn letterlijke woorden. Ja. nou vond ik wel een mooie uitspraak ja. Ja. van hem. Dus, Mooi, uh, dankjewel. Jullie Haaklaan. en Gorter was dat. Want dat is volgens mij, dat hoorde ik de uh, gisteren ook zeggen bij Nieuwsuur. Dat je met name na zijn premierschap. zo die maatschappelijke betrokkenheid nog eens. Uh, Aristarisch, dat, hebben, gaan al die, naar boven dat boven. hebben al die premiers. Hè? Ja. Als ze eenmaal van de last. van de verantwoordelijkheid af zijn. dan zie je ja, wat ik hoop: hun ware gezicht. Dan, dan worden, van acht toont eigenlijk een radicaliteit. op een thema dat hij zeker niet had aangepakt. Eh, toen hij premier was: Palestijnse kwestie. <laughs> en de duurzaamheid van Lubbers. die ja. was radicaal. Ja. Eh, en dat, had hij, dat zat niet in dat CDA. Ja, hoewel dat rentmeesterschap daar wel aanleiding voor zou kunnen geven. Maar hij werd radicaal. Hij was een van de in elektrische auto's. Hij was ook de man die heel vaak niet uh, het huis haalde. Omdat hij de, de range van die auto's een beetje verkeerd inschatte. <laughs> Want uh, hij was zeer geïnteresseerd in van alles. Maar niet in details. Nee, ja. en dat, uh, dus Ria moest hem regelmatig ophalen. Dat met een dat... benzineauto. Ja. Maar je hoorde he? inderdaad ook over voor, wat hij voor Rotterdam... ook aan de duurzaamheid op de ja. kaart heeft ja. gezet. Daar refereerde burgemeester Abu Talib gisteren nog aan. Otto Jongmans heeft ook gereden... Meneer de de goedemorgen. Goedemorgen. We worden veel over hoe Lubbers ons land door de crisis heeft geloodst. Daarvoor zijn wel harde maatregelen genomen. En daar ja. heeft u veel last van gehad. Ja, en uh, ik niet alleen. Uh, ik herinner me twee dingen. Uh, de greep in de kas van het ABP, van het pensioenfonds... en zo'n geblunder met de euro... Uh, om de staatsfinanciën op orde te krijgen... heeft hij in de tijd een wet laten aannemen... dat er een paar miljard gewoon uit de kas van het ABP werd getild... En dat mag dan een wet zijn geweest. Ik voel het nog steeds aan als diefstal en mijn pensioen. En dat van een heleboel andere mensen is daardoor nu nog steeds lager dan het daar zonder zou zijn geweest. Een tweede blunder van uh, Lubbers is geweest dat uh, de invoering van de euro... Dat iedereen was het erover eens dat je dan ook een politieke unie zou moeten hebben in Europa. Die is niet doorgegaan en dan toch die euro doorvoeren... waardoor we... Toestanden als met Griekenland hebben gekregen. En daarom vind ik Lubbers, ondanks zijn fraaie optreden. begin jaren tachtig. in de economische crisis. maar dat verwacht je ook van een econoom. vind ik Lubbers een van de meest overschatte premiers. van na de oorlog. U vindt dat de dingen die u nu noemt. dat die echt hem te verwijten zijn? Die zijn hem te verwijten. Daar zat hij heel erg sterk achter. En zoals ook. Uh, hij wist bijvoorbeeld. ruzie te krijgen met Helmoet Kohl. Hoe krijg, je het, hoe krijg je het voor elkaar? De machtigste politicus van Europa toen. En hij heeft daardoor ook internationale banen. Werd hij onmiddellijk voor gedumpt. Ze hadden hem wel uh, doorzien. Ja. En, en, en het is vooral die, die wolk van wat eindeloos gepraat. Uh, waar eigenlijk niks in zat. En ik, ik heb nooit begrepen hoe mensen zich daardoor nee. hebben laten imponeren. Ja, dat is een nee, ander ik beeld. Vind hem, ja. ja nee, ik dat vind is u vrij. Echt, Echt gewoon de slechtste premier van na de oorlog. We nou, dus doen er nog een schepje bovenop. Uh, dank, ja. meneer Jongmans, in ieder geval okay. voor het delen van, uh, van die herinnering. Want we vroegen herinneringen. dat hoeven niet louter positieve uh, te zijn. Dat was vroeger vooral het geval, hè, Harry. Dan mocht ja, er mochten geen dan, negatieve dan, dingen zijn. Ik heb het begrepen: als je over de doden niets dan goed. En nu willen we naar authenticiteit. Je moet een geloofwaardig ja. verhaal. Dus je moet eigenlijk bij iemand die je prijst altijd zeggen: het was ook een beetje een gierig iemand. Of dan wordt het ineens geloofwaardig wat je daar prijzend over hebt gezegd. Dat Alleen wel, maar prijzen ja. gaan we wantrouwen. Bart Nijpels. Goedemorgen. Goedemorgen. Oud-collega van uh, Karo Reporter. Uh, jij, jouw verhaal, uh, jij was ooit in de rode hoed. In de rode hoed, moet ik zeggen, natuurlijk netjes. In Amsterdam, uh, Lubbers had daar gesproken. Jij mocht hem interviewen. En toen? Toen beging ik een, beging ik een uh, onmetelijke domheid. Uh, wat er gebeurde was dat uh, eigenlijk nadat het interview net begonnen was de batterij van de camera leeg was. Dus mijn cameraman zei, ik moet even de gracht op waar mijn auto staat... om nieuwe batterijen te halen. En in de stilte die toen viel, zei ik iets heel doms. Namelijk, meneer Lubbers, ik doe u wel eens na. Waarop hij mij heel verbaasd aankijkt... En zegt, doe eens. Uh, nou ja, dat, ik kwam nooit verder dan een paar standaard zinnen die uh, veel collega's ook wel kennen. Ik heb het eerder gezegd, ik zeg het nog eens en dat soort teksten. Dus het leek helemaal nergens op. En het bloed steeg naar mijn hoofd. En ik was natuurlijk bang dat ik hem beledig had en dat interview verpest. Uh, maar hij spaarde mij door heel beleefd te lachen. En stop me daarna gelukkig ook nog heel openhartig tekort. Oh, toch wel. Ik wou net zeggen... ik probeer me voor te stellen hoe dat interview daarna moet zijn verlopen... en hoe jij je gevoeld hebt destijds. Ja, idee. wat prima. hij gedacht ja, heeft nee, over jou. Dat... Ja, ja, nou dat de laatste wil ik helemaal niet weten. Maar nee. uh, hij, hij bleef uitermate vriendelijk en uh, lachte alsof hij het nog leuk vond ook. Ja. Dus het kwam uiteindelijk gelukkig allemaal goed. Nou, toch <laughs> stoer dat je nu uh, ermee voor de draad komt. Dankjewel Bart. <laughs> Graag gedaan, dag. Dan gaan we nog naar Eva Kuit. Eva, Eva, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Want jij hebt Ruud Lubbers meerdere keren ontmoet, geïnterviewd ook... in de tijd dat je nog als journalist werkte. Wat is jouw meest bijzondere herinnering uh, aan hemzelf? Want dat is niet werkgerelateerd, begrijp ik. Nee, nou, jawel. Dat is wel werk gerelateerd. Okay. Ik was, ik was, uh, maar het is eigenlijk niet zozeer aan hem... als wel aan, aan Ria, tot mijn verbazing. Ik was namelijk stagiair bij Radio Rijnmond. Dat was de allereerste keer. Toen het kabinet Lubbers viel. Tweede kabinet Lubbers. Mei '89, hebben we het dan over. En... Uh, ik werd naar het huis van Ruud Lubbers gestuurd. Want ja, we waren een regionale omroep, maar Ruud Lubbers was van ons. He, was van Rotterdam uh -huh, natuurlijk. Uh -huh. uh, dus om hem daar op te wachten, na het gevallen kabinet. Dus ik stond daar s'nachts met nog één andere verslaggever... Herman van Gelderen van Stadstv, ik weet het nog goed. En daar stonden wij urenlang te wachten, te wachten, te wachten. En om een uur of drie, denk ik dat het is, midden in de nacht, kwart over drie... komt er eindelijk een auto aan. Ik loop met mijn bandrecordertje toen nog naar de bestuurdersstoel... De portier gaat open en er stapt een voor mij totaal onbekende man uit. En ik stamel ook iets van, u bent Ruud Lubbers helemaal niet. <lacht> nee, zit die man, dat klopt. En naast hem zat Ria Lubbers. En die heb ik toen geïnterviewd. En dat was fantastisch. Want zij was eigenlijk vooral blij dat het kabinet geen ruzie had. Maar dat het met de Kamer was. Zodat ze nog de 50e verjaardag van Ruud Lubbers. in alle vriendelijkheid konden vieren met elkaar. Maar die was een week later, zou die 50 worden. Nou, ja. En ik zei nog wat gezellig dat hij nou wat vaker thuis is. En zegt: Nee hoor, geloof dat maar niet. Als hij bij de roadtip zou werken, gaat hij nog vuilniszakken controleren ja. s'nachts. Een mooi verhaal. Dankjewel. Eva Kuit. NPO Radio 1. Oké, 1, 2 en de laatste tel. Is Wat gebeurt er op een normale dag in de kleuterklas? Drie. En hoe normaal is dat eigenlijk? Emani, hey ik heb last van jou. Waar de luizenmoeder ophoudt, begint... Lukt het? ...opgejaagd. Lukt het, Erva? Deze week in Radio Doc ja? deel 3 van de podcast Opgejaagd. Ik zie heel veel Bibelmiddelen. Zondagavond om 9 uur in Radio Doc. Ja, eigenlijk is dit een normale donderdag. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.